7 uur. Het NOS-journaal. Dorald Megens. Geen openbaar vervoer in ochtendspits Rotterdam. Kleinere marge bij boete op 130 kilometer weg. En Obama wil 11 miljoen illegalen in één keer legaliseren. In Rotterdam rijden tot half negen geen stadsbussen, trams en metro's. Het personeel van het openbaar vervoerbedrijf RET protesteert... tegen de plannen van het kabinet en de PVV.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 President Obama besliste vorige week dat de foto's van de dode terroristenleider niet worden gepubliceerd. uit angst voor gewelddadige reacties. Amerikaanse commando's schoten Binladen ruim een week geleden dood en gaven hem een zeemansgraf. De gebroken nekwervel van FC Utrecht-verdediger Nesu is vastgezet. En daarmee is de operatie geslaagd, zegt de clubarts. De Roemeen brak de wervel gisterochtend tijdens de training. toen medespeler Schut bovenop hem viel. Nesu had geen gevoel meer in armen en benen. Volgens de clubarts is het de komende dagen of weken afwachten... of dat gevoel terugkomt. Mihai Nesu speelt sinds 2008 voor Utrecht. Daarvoor kwam hij uit voor Steaua Boekarest. Er op veel plaatsen nevel of mist. In de loop van de ochtend breekt de zon door. Maar in het binnenland ontstaan ook stapelwolken. Het wordt 17 tot 21 graden. Morgen meer bewolking en wat buien. Daarna vrijwel elke dag kans op een paar buien. en Dan wordt het ook frisser. ANWB Verkeersinformatie. In Noord-Holland en Utrecht komen mistbanken voor. Dan de files bij elkaar is dat 30 kilometer, dat valt dus reuze mee. De langste file staat op dit moment op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoete 9 kilometer. Verder zijn er problemen op de A28 van Zwolle naar Hogeveen... want die weg is namelijk dicht tussen de afrit Omme en de afrit Nieuw-Leuzen. Er is daar een vrachtwagen gekanteld. Het verkeer kan alleen nog via de op- en de afrit. Als u richting het noorden wil, kunt u beter omrijden... via Emmeloord over de N50 en de A6. Op de A76 van Heerlen naar Geleen is ook een vrachtwagen gekanteld. Daardoor is de weg bij Knopend Koenderberg dicht... en dat gaat dan om de verbindingsweg met de A79 naar Maastricht.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 Daarom rijdt u Volvo. Volvo. Voor life. Het NOS Radio 1-journaal. Met Marcel Oosten. Goedemorgen. Het openbaar vervoer ligt vanochtend plat in Rotterdam. Voor het eerst wordt er tijdens de spits gestaakt tegen de plannen van het kabinet. Snelheidsovertreders op 130 kilometer wegen worden eerder beboet en er vallen steeds meer zwaar gewonden in het verkeer. Nou, dan moeten we de minister van Verkeer maar eens gaan bellen. Mevrouw Schultz, goedemorgen. Goedemorgen. En waar wilt u het eerst over hebben? Uh, nou, denk over de verkeersgewonden. Uh, want uh, dat is wat we vandaag in ieder geval zelf ook naar buiten gebracht hebben. Ja. Ja. Zal ik het eerst even uitleggen. Fietsers raken steeds vaker zwaar gewond bij ongevallen. Het Gaat om een toename van 5 De overgrote meerderheid van die gevallen gaat het om enkelvoudige ongevallen. Er zijn geen auto's dan bij betrokken. Dat is opmerkelijk omdat het aantal verkeersdoden in de algemeenheid al jaren daalt. Afgelopen jaar uh, 640 verkeersdoden, dat is min 11 procent. Gaan Schuls, hoe verklaart hij dan juist die stijging van het aantal zware gewonden? Wat je ziet is dat de wegen eigenlijk steeds veiliger worden en dat er daarom minder doden plaatsvinden. Maar dat er tegelijkertijd een ander soort ongevallen gaat ontstaan. Namelijk als gevolg van de vergrijzing zie je dat steeds meer ouderen fietsongevallen krijgen. waarbij niet eens een ander voertuig betrokken is. Dus dat betekent dat ze zelf vallen en iets breken.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 Ja, wij hebben daar uh, ook budget voor beschikbaar, wat we uh, onder andere besteden aan een aantal uh, uh, onderzoeksorganisaties. Uh, uh, organisaties die cursussen geven voor ouderen. Uh, sommige budgetten gaan ook naar gemeenten voor inrichtingsvraagstukken. Maar ja, zij moeten natuurlijk ook wel zelf daar ook in investeren. Wij maken niet de gemeentelijke fietspaden. Uh, dus ik denk dat uh, als je zorgvuldig met je inwoners om wil gaan... dat je daar gewoon aandacht aan moet besteden. Goed. Dan even die andere punten. Uh, 130 kilometer snelwegen, uh, snelheidsovertreders daar worden, zullen eerder beboet gaan worden. U heeft die uh, marge wat verlaagd. Het lag bij 139 als je dat uh, volgens de wet doet. En u zegt bij 135 ga je op de bon. Uh, Komt daarmee tegemoet aan een wens van de Kamer? Is dit... Ja, het is overigens bij 136. Dus wat 136. je ziet is dat... Uh, de wettelijke grens is, uh, wordt 130 km per uur. En dan zit er altijd een marge bij. Een deel is een meetmarge, omdat de apparatuur... Ja, moet je natuurlijk zeker weten dat dat 100% betrouwbaar is. En een deel was vervolgingsmarge. Nou, Die meetmarge die blijft gewoon, want datzelfde vraagstuk houd je. En de vervolgingsmarge haal je weg. En wij denken dat dat goed kan bij eh, 130 km per uur, want daar was de marge natuurlijk al zo groot... Hè, als je van 130 naar 139 gaat, ja. dat als je zegt... nou ja, ik moest alleen maar even inhalen of ik moest even een noodmanoeuvre maken... en daarom is het onterecht dat u mij beboet... nou, dat kan allemaal makkelijk binnen die extra 5 km per uur... en vanaf 136 km per uur word je dan beboet. Ja, dan krijgt u geen problemen met, met die meetmarge inderdaad, met de apparatuur dus? Ja. Die, die kan dat aan? Ja. Naar 135 of 136, ja. dus dan de eerste boete. Dan de staking in het openbaar vervoer. We hoorden net iemand van de bonden zich uh, tot u richten. En zegt, uh, zegt uh, doet u eens wat, mevrouw Schultz? Uh, want uh, doet u eigenlijk iets? Bent u onder de indruk nog van die stakingen?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 Voor uw uitleg, Melanie Schultz, de minister van Verkeer, hoorde u... En dan gaan we gelijk door om bijna kwart over zeven naar het College Bescherming Persoonsgegevens. Want dat presenteert vandaag het jaarverslag. En wel aan staatssecretaris Vetteven van Justitie. In dat jaarverslag staat dat de grote mogelijkheden op het gebied van gegevensopslag ook nadelen kent. Jacob Koonstam is de voorzitter van het CBP, College Bescherming Persoonsgegevens. Goedemorgen, meneer Koonstam. Goedemorgen, meneer dat zijn de belangrijkste conclusies van dat jaarverslag. Wat zijn die nadelen, met andere woorden? Nou ja, het probleem is dat door de technologische ontwikkelingen... en ook mogelijkheden, dus kan het veel goedkoper om gegevens te verzamelen... te verwerken, op te slaan geworden... Uh, is eigenlijk de vraag wat, wie en waarom met gegevens van ieder van ons doet... voor de individuele burger eigenlijk nauwelijks meer... ...bij te houden. En de burger heeft daar ook relatief weinig invloed op. Dus de ontwikkeling is zodanig dat je... ...waar je misschien zou zeggen... ...als de burger vrijwillig afstand doet van gegevens... ...dan moet hij het zelf ook maar weten wat ermee gebeurt. Heel vaak gebeurt dat bijna in het geniet. Op het moment dat u uh, op uw laptop of computer bezig bent op internet... ...dan kan het zijn dat u onverhoeds allerlei spyware en cookies op uw apparaat gevestigd krijgt, waardoor de zoekgegevens of de dingen die u doet, nalaat, uh, allemaal opgeslagen worden, bekeken worden en u daardoor een profiel krijgt. Ja, dat is voor individuele burgers gewoon niet goed meer na te gaan. Ja. En in feite vinden wij dat um, staatssecretaris David Kabinet uh, op dat soort punten krachtiger in wetgeving zou moeten ingrijpen. Wat zouden ze dan moeten doen? Moeten ja. die bedrijven en instanties daar dan beter op gaan letten? Duidelijke regels opstellen? Ja, klopt. En in ieder geval helder maken. Um, dat bijvoorbeeld wat de laatste tijd ik, vrij veel gebeurt. Dat, dat, er, dat er een meldplicht, de data lekken moet komen op het moment dat er ingebroken is in je computers, in, het, in een database. Dan moet degene die over die database gaat dat melden. En dan moet er ook een boete mogelijkheid op komen. Je zult veel meer moeten investeren. Uh, zowel publiek overigens als privaat, in het op de tekentafel al zorgen dat er privacy elementen in je nieuwe ontwikkelingen van producten en systemen komt, zodat het privacy vriendelijker wordt. En je zult, nou, ten slotte wat ons betreft zijn er wel meer dingen te noemen, maar je zult een hele stevige boetebevoegdheid moeten geven aan de Nederlandse dataautoriteit, dat zijn wij dus, uh, om te zorgen dat er ja ook dreiging uitgaat van het toezicht dat op naleving van de wettelijke bepalingen ja. um, uh, wordt uh, uitgeoefend. Maar, maar, maar kan het wel, meneer Koens? Want uh, dan zult u bijvoorbeeld Sony moeten aanpakken. Zou die schrikken van het Nederlandse CBP? Nee de reden waarom ik voorzitter ben van de Europese vergadering. Dan schrikken ze al iets meer van. Waardoor, waardoor we op dat soort punten intensief samenwerken. Dat hebben we bijvoorbeeld bij Google Street View gedaan. Dat zullen we bij Sony doen. TomTom um, Tom doen we alleen wel, zal ik maar zeggen, als dat het, als het, als het ervan komt. Ja. Um, maar bij dat soort internationale bedrijven zul je internationaal moeten samenwerken. Ik heb gisteren nog uitvoerig met mijn Amerikaanse collega uh, David Vladek van de Federal Trade Commission uh, uh, telefonisch contact. Gehad. Dus in die zin um, moet het toezicht ook internationaler worden als de bedrijven van deeloverheden um, uh, de grenzen overgaan, grenzeloos bezig zijn. Ja, dan zal ook het toezicht op dat punt veel beter internationaal en Europees georganiseerd moeten worden. Nee. Maar te beginnen in, in, in eigen land... Maar moet u nog, niet nog dichter bij huis beginnen? Want het heeft natuurlijk weinig zin te klagen over dit soort dingen. Als je zelf aan de andere kant al je gegevens, wat ze ook maar weten willen, vrijwillig op het internet zet. Ja, maar als je bijvoorbeeld een site die jou zegt, als je mij wat gegevens geeft, dan kan ik je vertellen wat jouw feitelijke leeftijd is. Op basis van de gegevens die je verstrekt, dus niet zozeer... Wanneer je geboren bent, maar hoe je gezondheid is ja. en dat soort zaken. En dan kunnen ze zeggen, nou ja, feitelijk ben je die leeftijd. En die site meldt dan niet dat ze al die gegevens één op één doorgeven aan allerlei andere mensen die vervolgens jou benaderen, onverhoed of, of, of, of gewaarschuwd met, met reclameboodschappen en, en aanbiedingen. Uh, dan, dan, dan kan je het de burger langzamerhand echt niet meer kwalijk nemen, zeker jongeren zullen veel meer gewaarschuwd moeten worden, dat als ze allerlei foto's en allerlei dingen op internet zetten dat het probleem van internet is dat internet niet kan vergeten je kunt het opslaan en het kan overal onverhoeds weer tevoorschijn komen ja. bij een sollicitatie vijf of tien jaar later dat de werkgever bekijkt en zegt hey, die heeft eens dus een keer te veel gezopen, dat is een foto op internet, neem het niet aan uh, dat, dat is een waarschuwing je die, die, die, ja. die veel meer moet luiden maar ook maar eigenlijk zit er ook veel meer in de, in, de, in de preventie... in het voorkomen van dat soort dingen... doordat zowel overheid als bedrijfsleven veel zorgvuldiger omgaan met de regels... en de toezichthouder echte tanden krijgt... zodat Goed. er een, een, een behoorlijke boetebevoegdheid komt. Meneer Koonsam, het is mij duidelijk. Helaas zal ik nooit achter mijn ware leeftijd dan komen. <laughs> Maar ik kan u helpen, hoor. Oh, goed zo. Hartelijk dank voor uw uitleg. Dank u wel. Jacob Koonstem, voorzitter van het College Bescherming Persoonsgegevens. Straks dan gaan we het hebben over Rusland en bloggen in Rusland. Daar is de regering niet altijd even blij mee. Kiesja Hekster hoort u daar straks over. Eerst in de Geest over de verkeersinformatie. Het is een uh, normale woensdagochtendspits, betekent dat het niet zo heel erg druk is. Op de A4 staat wel een opvallend lange file van Den Haag naar Amsterdam... tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoete Woude Rijndijk... rijdt het langzaam over 10 kilometer. De A12 Den Haag-Utrecht bij Reewijk, 4 kilometer door een auto met pech. De rechterrijstrook is daar dicht. En de A28 van Zwolle naar Hogeveen... Die is bijna helemaal dicht tussen de afrit Omme en de afrit Nieuw-Leuzen... Komt er een gekantelde vrachtwagen, het verkeer kan alleen nog via de op- en de afrit. Verkeer richting het noorden kan het beste via Emmeloord rijden over de N50 en de A6. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Team voor half acht, we gaan naar Joris van der Kerkhoff. Hij is in Haarlem, hij is bij een staking in de thuiszorg. En Joris, is men, men al met de spandoeken en de t-shirts... die jou gelijk waren opgevallen vanochtend onderweg? Nee, ze zijn nog uh, uh, hier uh, in het huis van de Anita Kuipers... met z'n vieren in dit geval uh, aan, het praat, aan het praten over uh, het werk wat ze doen. Ook over de werkgevers die ze gehad hebben... van de samenwerkende gezinsvervalling, de instelling... naar de maar thuiszorg, naar de thuiszorg Zuid-Kemmerland... naar de Stichting Zorgbalans, maar die haalden de aanbesteding niet. En vier jaar geleden werd het Viva met een uitroepteken. En u zei toen van, we weten soms niet eens... voor wie we nou eigenlijk aan het, uh, aan het werk zijn. Uh, u gaat... Uh, uh, in inkomen op achteruit, dat is de bedoeling. Nou, gebeurde er net wel iets grappigs, als het niet zo vervelend zou zijn. Ik zei, wat verdienen jullie per uur? En toen zei u... Uh, ik moet iets met mijn zender doen, één moment. Zo, zo gaat dat beter. Toen zei u 13,10 euro, en toen zei ik 13,10 euro... en toen riep je er heel achter achteraan... Bruto! Ja, en het wordt. 9,97 of 9,92, nee, nee. bruto. Ja, dat bruto, dat is heel erg uh, ja. uh, van belang. Want wat blijft er dan van over? Uh, 7,5 euro misschien. Ja, ja. Rond, de, rond de 7 Eindig. euro denk ik ongeveer. Bijna onder het minimum. Ja, daar komt ja. het op neer. Ja. Ja. En wat voor werk doet u daar nou precies voor? U werkt hoeveel uur per week? Ik werk 12 uur per week. En hoeveel cliënten hebt u dan? Vier cliënten. En wat doet u daar? Ja, ik werk bij drie dementen, uh, bejaarden Waar dus uh, de, gewoon de schoonmaak doet, maar ook een beetje aandacht aan de mensen schenkt. En uh, ja, we zitten in, de, in de, de herhaling van de herhaling. Want uh, mijn moeder komt zo meteen en dan moet je wel op tijd weg zijn. Want als mijn moeder je ziet, terwijl je gewoon dus bij een dame bent van 90 jaar... En dan moet je dus gaan vertellen dat, uh, dat de moeder niet meer komt. Want dat moet jij dus. Ik blijf het herhalen: van nee, uw moeder komt niet. En uh, dus dan maak je schoon. En dan gebeurt het wel eens dat ze toevallig naast de wc hebben gepoept. Dan moet je dus allemaal opruimen. Is niet erg. Want het is je werk, dat weten we heus wel. Maar als je daarvoor dus nu gekoord wordt, is het toch wel heel erg. Ja. Wie zou u vandaag. Uh, Wie mist u vandaag, deze ochtend? Ik mis een uh, twee... Twee, een dame en een heer. Dus allebei, uh, de ene meneer is gewoon vergeetachtig. Hij die, die vergeet... merkt het niet dat u niet komt vandaag? Nee, ik denk niet eens dat hij het zou merken. Dat ik er niet ben. Omdat hij gewoon... oh ben je er weer? Na een half uurtje als je er al bent. Oh, ben jij het? Want dan komt de zorg natuurlijk ook. Die komen binnen. Maar als hij zegt, nee, ik blijf wat langer bij u. Want ik werk drie uur bij u. Oh ja, oh Ja. Maar hij was een keer een boodschap aan de overkant gaan doen, kom terug. Helemaal in paniek, omdat ik er nog was. En, en normaal mag je niet bij mensen alleen blijven. Want het, je weet het nooit wat ze bedenken, dat je een portemonnee hebt gepikt of zo. Dus is het uh, niet raadzaam om alleen daar te blijven. Altijd moet je met de cliënt samen zijn. En hij is zo geschrokken dat ik er nog was. Want ik had water aanstaan. Nou, hij, hij flipte ze wat. Dan zei ik, ja rustig, maar u wist toch dat ik was? Nee, dat wist ik ja, dat was u vergeten. Nou, ik heb het huis uiteindelijk wel schoon gekregen. Ik heb het wel schoongekregen, inderdaad. Ik gaat er een beetje bij glimmen. U gaat vandaag actie voeren. En ik loop een beetje de huiskamer door. Hier, verderop. Nou, daar staan ze dan allemaal. Marcel, dat zijn de spandoeken die al, die al klaar zijn. Meer geld voor zorg er moet er zijn. Korter op niks is helemaal niks. Wij zijn kostwinner. Meer geld voor zorg. De banken wel maar wij niet. En dan is hier nog echt een spandoek, dan moet u hem even opendraaien. Ah, daar staat dan, en daar staat u alweer met uw t-shirt, borsten vooruit. Wij zijn de thuiszorg. En die voert vandaag actie. En er is Joris van der Kerkhof bij. Hij is in Haarlem, u hoort hem straks weer. Russische autoriteiten zijn niet blij met blogger Alexei Navalny. De Russische justitie is een onderzoek begonnen naar de blogger... die zeer populair is... Hij gebruikt het internet vooral om corruptie aan de kaak te stellen. Ga ik over praten met onze correspondent in Moskou, Kisha Hekster. Kisha, wie is die blogger Navalny? Ja, Alexei Navalny is op dit moment een van de bekendste bloggers van Rusland. 34 is hij, advocaat van huis uit. En zijn blog wordt door sommige mensen ook wel uh, de Russische Wikileaks genoemd. Hij gebruikt het blog... ...corruptiezaak aan de kaak tellen. Uh, je weet, corruptie is hier probleem nummer één in het land. De hele samenleving is ervan doordrongen. En uh, daarom is Navalny denk ik ook zo populair. Vorig jaar beschuldigde hij die, die een van de Russische oliebedrijven hier van corruptie... ...ter waarde van maar liefst 4 miljard dollar. En doordat hij zelf ook minderheidsaandeelhouder is in een heleboel bedrijven... ...kan hij dat soort corruptie openlijk aan de kaak stellen. En dat is natuurlijk enorm genant voor die bedrijven. Hij is dus uh, niet bang... Zeggen. Hij noemt premier Poetin en President Medvedev zelf corrupt. Noemt de partij Verenigd Rusland een partij van oplichters en dieven. En die kwalificatie is nu ook echt een begrip geworden in de blogosfeer. De partij van oplichters en dieven, de regeringspartij. Dus je kan je voorstellen dat, het, uh, dat de Russische regering niet al te blij is met Alexei Navalny. Nee, en dus slaat het de Russisch Openbaar Ministerie uh, terug. Hoe? Nou, er is nu uh, een strafrechtelijk onderzoek tegen hem geopend wegens fraude. En dat gaat om een zaak uit 2009. Toen werkte Navalny als uh, onbetaald adviseur in een uh, provincie van Rusland. En door zijn verkeerde adviezen zou een staatsbedrijf enorm benadeeld zijn geraakt. En het merkwaardige is wel dat degene die hij adviseerde het juist voor Navalny opneemt. En dat ook eigenlijk niet duidelijk is hoe Navalny zelf precies beter zou zijn geworden van deze verkeerd verstrekte adviezen... Maar goed, ik denk het gaat uiteindelijk misschien niet eens zozeer over wat het openbaar ministerie hem precies te lasten legt. Maar dat ze het gaan doen. Want uh, Navalny zelf die schreef gisteren op zijn blog uh, heel ironisch dat hij blij was dat zijn campagne tegen corruptie nu eindelijk serieus genomen wordt. Hij noemt de hele zaak tegen hem volkomen gefabriceerd. En uh, zegt niet bang te zijn voor wat hem te, te staat omdat het dus allemaal grote onzin zou zijn. Ja, het is ook wel heel veel moeite hè, voor slechts één blogger. Ja, en het begint er dan ook steeds meer op te lijken... dat uh, de Russische autoriteiten plannen hebben... om de hele persvrijheid die op internet heerst aan te gaan pakken. Op televisie hier, uh, dat weet je, zie je sowieso alleen maar... wat de regering wil dat je ziet. Maar op internet kan je tot nu toe alles vinden wat je maar wil. Het wordt met rust gelaten. Pre president Medvedev is zelf ook een uh, groot fan van internet, zegt hij. Je ziet dus ook dat het internet activistischer geworden is. Uh, maar de afgelopen maand zijn er toch wel... Uh, tenminste drie ontwikkelingen. Geweest ...waarvan het lijkt alsof het Kremlin dus een einde zou willen maken... ...aan die vrijheid op internet. Want daar was ten eerste de geheime dienst, FSB... ...die liet weten voor een verbod te zijn op Skype, Gmail en Hotmail omdat die een bedreiging zouden vormen voor de nationale veiligheid. En eigenlijk zeiden ze... wij kunnen die, die Skype, Gmail en Hotmail niet zomaar afluisteren. Dus dat betitelen we als gevaarlijk, staatsgevaarlijk. Daarna liet de overheid weten dat ze een onderzoek willen gaan doen... naar de manier waarop allerlei andere landen internet reguleren. En dat zijn aan de ene kant landen als Canada en Amerika... maar ook landen als Wit-Rusland en China... Nou, waar internet helemaal aan banden gelegd is natuurlijk. En nu dan weer deze zaak met Navalny en of het... Waar is of niet, dat weet je nooit in Rusland. Uh, maar in die bloggers weer wordt vol zorg en angst gereageerd. op die, die ontwikkelingen die natuurlijk niet helemaal getimed zijn. Want eind van het jaar zijn in Rusland parlementsverkiezingen. en in maart wordt een nieuwe president gekozen. En dan is het natuurlijk wel handig als je dat internet een beetje onder controle houdt. Kiesja Hekster over corruptiebestrijder en blogger Alexei Navalny. Hij is je... Op 11 mei 2007 begon Peter Witsiers uit Os met zijn bedrijf Technical Cooling Solutions Europe. Vandaag, 11 mei 2011, is hij dus precies vier. De Goudse Verzekeringen feliciteert Peter daar graag mee. Peter heeft onder meer een autoverzekering bij ons afgesloten. Hij wil tenslotte nog heel veel kilometers maken voor zijn bedrijf. Succes Peter, want wat je ondernemersleeftijd ook is, de Goudse helpt ondernemers verder. Kijk maar na op goudse.nl.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 Radio 1, het NOS-journaal. In Rotterdam wordt er gestaakt in het openbaar vervoer... en de ploeg van Wouter Weiland stopt met de Giro. Goedemorgen, half acht geweest. Ik ben al meegens. De Rotterdamse metro's, trams en bussen die rijden vandaag niet. Het personeel van het openbaar vervoerbedrijf, RET, protesteert tegen de plannen van het kabinet en de PVV. Die willen het openbaar stadsvervoer aanbesteden en er 120 miljoen euro op bezuinigen. De maatregelen zouden verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor de passagiers, al dus de actievoerders. Wij hebben de plannen gezien. De eerste plannen in Rotterdam die leidt er in ieder geval al toe dat uh, de eerste stap uh, minimaal 15% minder busvervoer oplevert. In Amsterdam zijn de plannen uh, nog drastischer. En alle berekeningen die wij van het begin af aan hebben gepresenteerd... Ja, die, die lijken helaas nog steeds te kloppen. Ja, het zou betekenen dat de bussen bijvoorbeeld veel voller zitten... wat weer onveilig is en ook langere wachtrijen uh, veroorzaakt. Afgelopen tijd is al vaker actie gevoerd, maar dat was alleen buiten de spits. En morgenochtend wordt er ook in de spits gestaakt in Den Haag...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 Schuls gaat nu met gemeenten en provincies praten over het aanleggen van veilige fietsroutes. Nog meer verkeersnieuws op de nieuwe 130 km wegen krijgen hardrijders straks sneller een boete. De minister Schuls en opstelten gaan de marge bij bekeuringen op die wegen verkleinen. Nu mag je nog 139 km per uur rijden zonder een boete te krijgen. Maar dat wordt teruggebracht naar 135. Op vliegveld Saventum bij Brussel zijn er wat problemen... doordat zowel het personeel als de reizigers niet op de luchthaven konden komen. Tweehonderdtal taxichauffeurs blokkeerden de weg naar het vliegveld. De chauffeurs protesteerden op die manier... omdat een van hun collega's werd neergeschoten door de politie... nadat hij zich had verzet bij een controle. Ja, tijdens de controle gisteravond bleek dat de betreffende taxichauffeur geen vergunning had. En de politie wilde hem daarom aanhouden. De man probeerde te vluchten en nam daarbij een agent mee op de motorkap van de taxi. En uiteindelijk wist de agent na 4,5 kilometer door de voorruit te schieten. En raakte hij de chauffeur in de schouder. Als gevolg van die blokkade konden veel mensen niet bij de luchthaven komen. Ik moet iemand halen van de luchthaven, ja. En ik sta hier nu, hè. Dus... Uh... Mijn zoon, ik heb hem een boodschapje gestuurd, uh, die, die is aangekomen. En hij heeft gezegd, ik ga terug de hal binnen, de ruimte binnen. En ik kan daar wat werk doen, want wie weet wanneer ga hier weg. Hè? Om vijf uur vanochtend waren de taxis weer van de weg. Er staan nog wel wat auto's van reizigers op die weg naar Zaventem. Reizigers die uit Wanhoop uh, maar naar de vertrek al zijn gaan lopen met hun koffers. En de auto's die daar bij zijn blijven staan, die worden als het nodig is weggetakeld.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 Gisteren werd voor het begin van de etappe een minuut stilte gehouden. Er werd ook niet gereest. De ploeggenoten van Weiland reden de laatste kilometers voor het peloton uit. En die kwamen in tranen over de finish. Autopsie heeft uitgewezen dat Weiland door de val dood was.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 Gisteravond werd in Düsseldorf de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival gehouden. Tien landen hebben zich geplaatst voor de finale van zaterdag. Finalist nummer 3 is. Greece. Kijk, Griekenland. Ja, toch weer naar de finale, zoals we al eerder zeiden. Ze hebben nog nooit de finale niet gehad, zolang er voorranden zijn voor het Eurovisie Songfestival. Ja, andere landen waren Servië, Litouwen, Georgië, Azerbeidzjan, Zwitserland... Hongarije, Finland, Rusland en IJsland. Donderdag dan mogen de drie J's namens Nederland meedoen... voor een plek in die finale van komende zaterdag. Dat was nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Op veel plaatsen is het zonnig. Alleen over het noordoosten van het land trekken nog een aantal wolkenvelden. Er staat weinig wind en plaatselijk komen ook mistbanken voor... Vooral in het midden van het land kan op een enkele plek dichte mist voorkomen en is het zicht minder dan 200 meter. De temperatuur ligt tussen 8 graden in het westen en 13 graden in het oosten van het land. Vanmiddag is er veel ruimte voor de zon. Er ontstaan stapelwolken, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Alleen in het uiterste zuidoosten kan vanmiddag een bui ontstaan, maar de kans daarop is vrij klein. De wind draait meer naar het westen en is zwak tot matig van kracht. Het wordt vanmiddag 17 graden aan de kust tot 21 graden in het oosten. Morgen is er meer bewolking en trekken overdag een aantal buien over het land. Het wordt morgen 15 graden aan zee tot maximaal 20 graden in het binnenland. ANWB Verkeersinformatie. U hoort het al bij het, meer, uh, bij het weer. Er komen mistbanken voor en daar heeft vooral het verkeer in Noord-Holland en Utrecht last van. Dan de files bij elkaar 90 kilometer. De langste file staat op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Leidsendam en Hoogmade 11 kilometer... Verder zijn er problemen op de A28 van Zwolle naar Hogeveen. Er staat een file van 4 kilometer tussen Zwolle-Noord en de afrit Nieuwe leuzen Het verkeer staat daar bijna helemaal stil... omdat de weg dicht is tussen de afrit Omme en de afrit Nieuwe leuzen Het verkeer kan alleen maar via de op- en de afrit. Richting het noorden kunt u daarom maar beter omrijden... via Emmeloord over de N50 en de A6.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 Bijna tien over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. U kunt ons volgen via internet. NOS.nl of Twitter. NOS Radio 1 is ons account daar voor uw vragen en opmerkingen. Eerst naar Suriname, want daar ligt president Boutersen nu al maanden onder vuur van de oppositie. Eerder dit jaar nam die harde maatregelen om de economie weer op de rails te krijgen. En daardoor is het leven veel duurder geworden. Zo is de prijs van benzine en diesel bijna verdubbeld. Bouterssen verdedigde gisteren zijn beleid in de Nationale assemblée. Verslaggever Hamer Boermoom van de Wereldomroep zag dat Bouterssen eh, aanhang voor het parlementsgebouw demonstreerde. Op het plein, het onafhankelijkheidsplein, voor de Assemblee... zijn mensen opgetrommeld. Mensen in het paars, aanhangers van de president. En terwijl de president onder begeleiding van veel mensen... Hier naar de assemblee toewandelt wordt hij toegejuicht. Achter hem de ministers, leden van zijn kabinet en vooral ook heel veel beveiliging. president, mooi man. U bent helemaal in het paas, kan niet missen hè? Ja, ik kan helemaal niet missen boy. Ik heb gehoord dat de bus voor u betaald is en dat u gratis eten krijgt. Nee, dat is het niet. Ze hebben me laten halen, Patty en ik. Met lijf wachten, dat is het. Ja, we komen niemand kwaad doen hoor. We komen gewoon ja. sterk staan voor onze president. En terwijl de aanhangers van Boutussen in reusachtige partytenten... voorzien worden van drank en broodjes... en via een groot beeldscherm de toespraak kunnen volgen... begint binnen de president met zijn redenvoering. Tal van punten waarover de oppositie vragen had gesteld... komen aan de orde. Dat de prijzen door de devaluatie van de munt zijn gestegen, erkent Bouterse. Maar dat is iets waar het land doorheen moet. Suriname heeft nu eenmaal te weinig eigen productie. En dus hebben de winkeliers valuta nodig om in het buitenland producten te kopen. Zolang wij afhankelijk blijven van de import van basisgoederen... en wij geen bredere basis scheppen om onze eigen productiecapaciteit te vergroten... ...zullen wij geen tegenstand bieden aan het importeren tegen stijgende wereldmarktprijzen. Na de schorsing kaatst Bauterse de bal van de oppositie fel terug. En hij verwijst naar de omstandigheden waaronder de huidige regering... ...na haar aantreden het land heeft aangetroffen. Ik probeer mijn woorden goed te kiezen, want dadelijk ben ik bij niet netjes. Wat is de andere woord voor chaos? Die chaos die wij hebben gemaakt in de afgelopen jaren, is niet misselijk, voorzitter. En wij wisten wel dat het erg was, maar dat het zo erg was, we zijn niet hier om de vinger te wijzen naar anderen. We zijn hier om te onderkennen het probleem dat wij samen moeten oplossen. Samen. En daar hanteert Boutense weer het begrip... wat hem bijna een jaar geleden mede zijn verkiezingsoverwinning opleverde. De vader des vaderlands die oproept tot opbouw van het land... door het opzij zetten van de onderlinge, veelal etnische tegenstellingen in Suriname. De gevoelige snaar van vooral het wat jongere deel van de Surinaamse bevolking. Ik vraag u om van uw land te houden. Ik vraag u om te doen wat goed is... Voor onze hele natie. Laten we onze persoonlijke oordelen en vooroordelen opzij zetten. En de zaak vanuit de mogelijkheden van dit land gaan bekijken. Uw medewerking en bestilling zullen het verschil uitmaken. Van Boutersen maakt de veel lawaai. Boutersen zelf verdedigt dus zijn bezuinigingsplannen. Later deze week is de oppositie in Suriname aan het woord. Die wil dan weten waar het geld vandaan moet komen voor alle grote infrastructurele projecten die de regering Bouterse heeft aangekondigd. Gaan we naar de sport. Tom van het Hek, Goedemorgen. Goedemorgen. Sepp Blatter, hoogste baas ja. van de FIFA, is opnieuw in opspraak geraakt. Hij wil graag herkozen worden, maar hij zit met een zwaar geval van omkoping in zijn maag. Ja, 1 juni is die herverkiezing, die mogelijke herverkiezing. En nu, ja, zo'n drie weken van tevoren, komt Lord David Tresman... de oud-voorzitter van het Engelse Bidcomité, comité En die moest verschijnen voor een commissie van het Engelse parlement. In Engeland zijn ze er ontzettend boos over... dat ze heel veel geld in die mogelijke WK-organisatie gestoken hebben... en dat daar niks is uitgekomen. Het parlement heeft om een onderzoek gevraagd... en deze man werd onder ede verhoord en gevraagd... Ja, hoe kan het nou toch allemaal misgegaan zijn? En ze zeiden, ja, er zijn een viertal FIFA-officials... Die openlijk bij ons vroegen om, om allerlei zaken te regelen. Eh, wel uiteenlopend hoor. Drie miljoen euro vroeger eentje. Een ander vroeg slechts een lintje, De derde vroeg uitzendrechten voor een wedstrijd in Thailand. En de vierde vroeg eh, persoonlijke niet nader te noemen gunsten tijdens het toernooi. Dus daar kun je ook wel iets bij <lacht> voorstellen. Dus het is een chique gezelschap zeg maar. En deze man verklaart ja deze mensen hebben dat gewoon officieel. Wij zijn daar niet op ingegaan. En daarmee zegt hij eigenlijk natuurlijk meteen een aantal andere landen. Waaronder Qatar en Rusland zouden dat mogen. Mogelijk wel gedaan hebben. En dit zijn er slechts vier, zegt hij. Maar er zijn er zeker meer die in aanmerking kwamen voor dit soort gedrag. Dus ja, uh, het zoveelste verhaal over een, een geur van omkoping en schandalen rond de FIFA en de toewijzing van die WK's. Net op dit moment, ja. ja en doet Blatter daar iets aan? Pak nou, je die, ja. die corrupten aan? Blatter heeft een, een, een soort velletje liggen in een kastje waar elke keer als deze beschuldiging komen, komt dat velletje weer uit de kast. En dan spreekt hij met heel veel, ja, een, een soort quasi-overtuiging uit dat hij erg geschokt is door, door de berichten. Dat hij eerst zal moeten afwachten wat, wat het waarheidsgehalte van dit soort berichten is. Maar mocht het waar zijn, dan zal hij er alles aan doen. Want als er toch iemand staat voor een schone FIFA, dat moet toch echt iedereen weten, dan is het Seb. Blatter zelf ja. wel. Dus het is zijn gebruikelijke reactie. En dan legt hij het weer in de kluis. Ja, en dan legt dat blaadje, is inmiddels weer in de kluis gegaan. De, hier gaan natuurlijk weer een, een, een even overheen, er wordt vast weer een soort commissietje benoemd, hij tilt dat over 1 juni heen. En eh, de algemene verwachting is dat hij dan ook weer gewoon zal aanblijven, want eh, diezelfde mensen die hiervoor gestemd hebben, stemmen bijvoorbeeld ook of meneer Blatter nog blijft. Dus er zal voorlopig nog niet zoveel veranderen, maar eh, op het niveau waarop het nu naar buiten komt, en de manier waarop eh, gaat hij toch wel, dit net gaat zich wel steeds meer rond die FIFA sluiten hoor. Maar voor Blatter denk ik nog niet voor 1 juli. Goed, dan de Giro. Gisteren een, een mooi eerbetoon aan ja. Wouter Weiland. Iedere 10 kilometer andere ploeg op ja. kop. Herdenking. Uh, Leopard Trek zijn ploeg als eerste over de, over de finish. Maar dan moeten ze vandaag die renners gewoon weer verder. Ja, ja dat is toch altijd een, een heel apart iets. Je hebt ook veel oud-renners aan het woord gehoord... Die, die ervaring hebben met dit soort situaties. En ja, de ervaring leert, en dat is ook de verwachting. Uh, Leopard Trek zelf, dat hoorden we net ook al in het nieuws... Uh, hebben dus gezegd, ja, wij kunnen het niet opbrengen. En dat is uit mensen. Het is natuurlijk volstrekt uh, voorstelbaar, dus zij gaan naar huis. Het geldt overigens wat gisteren alle prijzen die mogelijk zouden worden uitgekeerd gisteren zijn ook al naar de familie van Wouter Weiland gaan. Dat was ook nog een heel mooi gebaar van de Giro. Maar vandaag zal iedereen nog wat uh, rustig starten. Het zal wat apart op gang komen, maar op een gegeven moment komt er dan toch weer een renner uh, die als het ware gaat ontsnappen. En dan gaat uh, ja, alles toch weer los. En dat zullen we ook bij de eerste afdalingen zien. Mensen zullen er een beetje rekening mee houden en op een gegeven moment uh, verdwijnt dat dan toch weer naar de achtergrond. En over een 1, uh, 2 of 3 dagen, dat weet je nooit. Dan is die Giro weer in, uh, in volle gang door Italië. Zo gaat het altijd in het wielrennen. En ook deze keer zal het wel zo gaan. Tom van Hek, dankjewel. Tot morgen. Straks gaan we het hebben over scooters in Rotterdam. Straks, als het goed is, hoor je ze niet meer voorbij knetteren. Nee, ze suizen straks geruisloos voorbij. Eerste verkeersinformatie, alleen de geest. Er staat in totaal iets meer dan 100 kilometer files. normaal voor dit tijdstip. De langste file staat op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwouderheindijk, Rijndijk 9 kilometer. Ook op de A4 verderop bij Sloten 6 kilometer, de linkerrijstrook is daar dicht. Dan de A12, eh, Arnhem richting Utrecht tussen Velendaal West en Driebergen 7. En er zijn nog steeds problemen op de A28 Zwolle-Hogeveen. Bij de afrit Nieuw-Leuzen file van 4 kilometer door een gekantelde vrachtwagen. De weg is zo goed als dicht tussen Omme en de afrit nieuw Het verkeer kan alleen via de op- en de afrit. Richting het noorden kunt u voorlopig nog beter omrijden via Emmeloord over de N50 en de A6. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. De bussen en de trams staan in de remise in Rotterdam. Het openbaar vervoer staakt daar tegen de bezuiniging... en de verplichte aanbesteding van het vervoer in de grote steden. Jeroen Schutteijzer is vanochtend in Rotterdam. Bij Rotterdam Centraal, waar het doodstil is, wou ik zeggen. Maar dat is niet het geval, Jeroen. Nee, Marcel, ze zijn hier al jaren aan het bouwen. Ja. Aan een nieuw station, geloof ik. En uh, nou, Daar gaan ze nog wel even mee door. Ik heb natuurlijk toch wat mensen gevonden... Bij bus- en tramhaltes die daar stonden te wachten. En ik zeg van, goh, vindt u het niet stil hier? Ja, ja, wat is er aan de hand dan? Ik zeg, nou, tot half negen rijdt er geen bus, geen tram. En nou, voor een deel waren dat buitenlanders. En uh, Rotterdammers die ja, waarschijnlijk uit een soort van winterslaap komen. Die geen radio hebben geluisterd, geen krant hebben gezien. Want anders hadden ze het toch uh, moeten weten. Er staan hier tiental uh, medewerkers van de bonden. Buiten bij het station om uh, formulieren uit te delen aan natuurlijk vooral treinreizigers die vanuit het hele land naar Rotterdam komen. En nu opeens worden geconfronteerd met uh, een staking hier. Mevrouw, u deelt die uh, pamfletten uit. Heeft u al boze reizigers gesproken? Uh, ik heb een paar boze reizigers gesproken. Maar ik, uh, ik moet zeggen, eerlijk zeggen dat het me eigenlijk over het algemeen wel meevalt. Mensen zijn een beetje uh, gelaten, maar ze snappen het geloof ik ook wel. Het is eh? ook wel in hun eigen belang natuurlijk. Ja, dat, want op dat formulier staat uh, dat uh, het hoog tijd wordt dat reizigers zelf ook in actie gaan komen. Ja, nee, ik, ik heb zelf, ben zelf ook iemand die uh, geen auto heeft uh, veel van het openbaar voer uh, gebruik maakt. En dat betekent dat, uh, dat ik zie dat, uh, dat de bussen, de metro's en de trams er langzamerhand uit uitgaan. Dat geldt nou, bij de NS, dat is, dat is weer een ander verhaal. Maar, uh, maar ik, uh, ik, ik vind ook dat wij eigenlijk voor onze eigen dienstverlening op moeten komen, voor onze openbare... Uh, uh, openbaar, ons eigen ja. openbaar vervoer. Nou, dus reizigers uh, in actie, zeggen althans uh, de bonden. Ik spreek straks met de directeur van de RET. Want er schijnt ook nog een plan te zijn van GroenLinks... dat de RET maar moet uh, fuseren met de HTM uit Den Haag. Ja, hoe valt dat plan? We gaan het er straks uh, over hebben. Ondertussen presenteert Rotterdam vandaag ook een lijst met plannen om de stad milieuvriendelijker te maken. Dat zou kunnen met beter openbaar vervoer, maar goed, zover zijn ze nog niet. Ze hebben wel die plannen te maken met de industrie en de haven, maar ook met kleinere voornemens. Bijvoorbeeld het plan om in 2014 4000 scooters, die nu op benzine rijden, rijden om te ruilen voor elektrische. Wethouder Alexandra van Huffelen legt uit waarom dat moet. Nou, benzinescooters zijn nogal vervuilend in het straatbeeld. Uh, ze maken ook veel lawaai. Uh, veel mensen ergeren zich daaraan. Uh, ze leveren dus ook veel vervuiling op. En de elektrische scooters doen dat allemaal niet. Ze zijn stil. Er komt geen uitstoot uit. En bovendien rijden ze ook nog super lekker. Ik heb er zelf ook eentje. En het trekt heerlijk op en uh, rijdt super goed. De elektrische scooter dus het antwoord op problemen als lawaai en CO2 in de stad Rotterdam. Een bedrijf dat al een jaartje experimenteert met elektrische scooters is de Bezorgbeer. Hoe heet je? Moment. Wat zit er in die doos? Kipsethee, frikandel, cola, ijs en frans frietjes. En waar moet het naartoe? Weet maar weg. Maandagavond, niet de drukste dag van de week, staan alle elektrische scooters op stal. Uh, op dit moment rijden we op een uh, benzinescooter, want de elektrische scooters uh, laden nu op. De accu is leeg. Oh. Dus uh, we rijden nu even op deze. En? Wat bevalt beter, een elektrische of een benzine? Benzine. Waarom? Ja, eigenlijk die scooter. Uh, soms kom je vast te zitten ergens. Dan moet je weer een stukje lopen. Accu leeg? Ja. Hoe lang moet hij opladen? Ongeveer een uh, dag. Een hele dag? En hoe lang kun je er dan mee rijden? Vijf uurtjes, zes uurtjes. Eigenlijk uh, is het zo dat je met een... Uh... En het opladen van je scooter thuis uh, voor dagelijks gebruik prima uit de voeten kan. Veel van die scooters die hebben een actieradius van 50 tot 70 kilometer. Nou, dat rij je meestal niet op één dag. Dus daarvoor hoef je niet noodzakelijkerwijs ook echt oplaadpunten in de stad te hebben. Maar we maken ze wel, ook vooral in fietsenstallingen. En bovendien uh, is het ook nog zo dat je gratis elektriciteit kunt tanken bij je ouders thuis. Dus het is ook nog best aantrekkelijk. We gaan uh, scooter nummer drie even proberen. Een metertje van de accu laat zien dat hij vol is. Kun je hem starten? Hij is al gestart. Is al gestart? Je hoort echt helemaal niks. Op elektrische scooter hoort niemandje. Heb je daar wel eens problemen mee gehad? Ja, fuck. Voetgangers die oversteken hoor je niet. Auto's van zijstraat hoor je niet. En uh, wat doe je nou om jezelf te laten horen in het verkeer? Ja, toe Um, wat ik zelf heel erg heb gemerkt is dat wanneer je goed oplet dat het ook niet echt een probleem is. Het, het lijkt alsof het geen geluid maakt, maar je hebt altijd geluid van de banden. Uh, je hoort de scooter dus best wel aankomen, ook al maakt die, uh, heb je geen geluid van de motor. Hoeveel scooters rijden er eigenlijk rond op dit moment in Rotterdam? Nou, we weten het niet helemaal precies, maar het zijn er duizenden. En uh, we willen graag dat er minimaal 4000 elektrisch worden. En uh, uh, in de komende tijd willen we dat voor elkaar krijgen door een sloopregeling in te voeren voor, uh, voor benzinescooters. Is het nou zo dat mensen hun afgetrapte benzinescooter kunnen inruilen voor een splinternieuwe elektrische, of werkt het anders? Ja, het idee is dus dat we een, een regeling maken, wat betekent dat als je je benzinescooter inlevert, dat je een bedrag daarvoor krijgt. Um, dat zal niet zo zijn dat je daar je hele scooter van kunt financieren. Maar het moet een aardig begin worden daarvoor, ja. Heb je zelf ook een uh, scooter, privé? Ja. ja. En dat is dan ook een benzinescooter, neem ik aan. Benzine. Ja. Zou je erover denken om een elektrische te kopen? Misschien met subsidie van de gemeente? Nee. Nee? Nee. Die adrenaline die je krijgt van die benzine. Echt waar? Ja, echt. Die geluid Daar wil Rotterdam dus vanaf. Van die pruttelende benzinescooters, constateerde Roel Pauw. En als ze dan zijn omgewisseld, dan klinken ze zo. Ja, die hoor je dus niet, die elektrische. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Bij Pak Visser. Automobilisten krijgen sneller een boete op de wegen waar straks 130 km per uur gereden mag worden. Dan schrijft het AD, op die wegen wordt de overtredingsmarge voor de snelheidslimiet verscherpt. En dat betekent dat je straks al een boete krijgt als je 5 kilometer te hard rijdt. En nu wordt die bon nog gegeven bij 139 kilometer per uur. Omdat de snelheidsmarge op 120 kilometer wegen soepeler is. Volgens de Telegraaf wil de aannemersfederatie Nederland flexibeler werktijden voor bouwvakkers. Moet ruimte komen voor een papa-dag, maar ook om op zaterdag op de stijger te staan. Volgens de AFN is dat meer van deze tijd. AFN kan niet zomaar onder de huidige CAO voor de bouw uit. De federatie is daarom in gesprek met het ministerie van Sociale Zaken... om een ontheffing te krijgen. De Prinsenvlag, wat doet hij bij de PVV? Die vraag stelt Spits op de voorpagina. De oranje-wit-blauwe vlag werd in de jaren 30 een symbool van de NSB. Maar hangt ook voor twee ramen van de PVV-Kamerfractie. Vanuit de centrale hal van het Tweede Kamergebouw... is hij duidelijk te zien, zegt Spits. David Barnauw van het NIOT legt uit dat de vlag populair is zonder mensen... die vinden dat Nederland en Vlaanderen weer samen moeten gaan. En ook de rechtsradicale beweging Voorpost gebruikt de vlag. Geert Wilders heeft niet gereageerd op een verzoek om commentaar. Volgens de AD laat het kabinet veteranen in de kou staan. Het kabinet werkt namelijk aan een nieuwe regeling voor zieke en gewonde veteranen. En die regeling is een stuk minder ruimhartig dan de huidige regeling. Bonden zijn daar woedend over. Een fatsoenlijke maatschappij komt haar schuld aan de veteranen na, vindt ACOM-voorzitter Jan Kleijan. Achter gesloten deuren overleggen de bonden, oppositie en regering deze week nog over een nieuwe regeling. Half juli kan de strippenkaart waardeloos de prullenbak in. Volgens de Volkskrant is de kaart niets meer waard... als het openbaar vervoer in grote delen van Nederland... deze zomer definitief overstapt op de OV-chipkaart. Want reizen kan je er niet meer mee... en er wordt geen geld teruggegeven voor de overgebleven strippen. De SP gaat in de Tweede Kamer pleiten voor een geld-terugactie. De Spiegel schrijft over de grote volksstelling die deze week in Duitsland is begonnen. Want bij de vragen over religie kunnen de deelnemers niet invullen dat ze niet gelovig zijn. De enquête gaat ervan uit dat iedereen wel ergens bij hoort, van de katholieke kerk tot een natuurgodsdienst. Maar voor de mogelijkheid dat iemand gewoon helemaal niks gelooft is in de enquête geen plaats. Of de volksstelling dan ook ik ben nog niet klaar? Sorry. De volksstelling dan ook een duidelijk antwoord geeft op de vraag wat Duitsland gelooft? Waagt de redactie van de tijdschrift. Te Ga ik nu wel? Mark. Ja. Iemand die nadrukkelijk niet was uitgenodigd bij het huwelijk tussen prins William en Kate Middleton twee weken geleden was Sarah Ferguson, de ex-vrouw van prins Andrew. En dat was moeilijk, vertelt Ferguson in een interview met Oprah Winfrey... waar The Guardian alvast uit citeert. Ik was er graag met mijn dochters naartoe gegaan... ook omdat ik de laatste bruid bij dat altaar was, vertelt Ferguson. Ze geeft zichzelf er de schuld van dat ze geen uitnodiging gehad heeft. Onder andere omdat ze een journalist vorig jaar voor 500.000 pond... in contact wilde brengen met haar ex-man. Goedemorgen. Dat klinkt het vaakst in de drie noordelijke provincies... volgens het Dagblad van het Noorden. Zes op de tien Noorderlingen zegt het tegen iedereen die die tegenkomt... tegenover minder dan vier op de tien in de Randstad. Een gemiddelde Nederlander zegt het op een gemiddelde dag ongeveer negen keer. Ik zeg het veel vaker. Ja, we komen hier wel makkelijk ja, aan, denk dan komen ik. Ja. We komen hier heel ja. makkelijk aan. Ja. Maar Visser, dank je wel. En een goedemorgen. Goedemorgen verder. Bedankt voor het meelezen met het krantenoverzicht. Na acht uur dan hebben we het nog over de slachtoffers in het verkeer. De minister van Verkeer, mevrouw Schultz, maakt zich zorgen over het stijgend aantal zwaar gewonden. En dan gaat het met name over de oudere weggebruiker die van de fiets valt. En dan zwaar gewond raakt. We hebben de reactie van de oudere Anbo op dat nieuws. In het Griekenland wordt maar weer eens gestaakt tegen de zware bezuinigingen. En Joris van de Kerkhoff is vanochtend bij stakende thuiszorgmedewerkers in Haarlem.